Jullie weten wat de fok dit is! Dit is, is Jullie weten wat de dit is! Oké, okay, dat, uh, dat klinkt precies zo eh, uh, de uithouding is voor je. Die man dan. Je weet ja. niks Vraag je af wie de man is, man is. Niet yeah. met rap Maar meer op persoonlijk vlak Want yeah. ik ga niet mee in de trend ja. Gevoelig als ik ben Laat ik zien dat ik nee, meer dan crack ben Vraag je af wie de man is. man is Niet met rap maar meer op persoonlijk oh, vlak oh. ik ga niet mee in de trend shit. Gevoelig als ik ben laat ik zien Dat ik meer dan een ben Neem een stap dieper dan het oppervlak uh. Waar ik mijn rust vind en die jointjes klap Veel denken me te kennen Ik lach om die graf Want ik ben meer complex dan drie kwart verwacht shit. Laat me je vertellen hoe het leven was uh. Tien jaar lang alsof ik in mijn eigen wereld zat oh, De frisse start heb ik nooit gemaakt Omdat de stress uh. in mijn hoofd me mentaal kraakt ik like, rustig maar trip van binnen Shit. en zeggen hoe dat komt Shit is niet aan te beginnen bende Voorloper in de leger van eenlingen ja. En heb alleen zinnen om de leegte te minderen yeah. Ik zoek rust maar stuit op. ontspoor de gedachten Strek me terug en sluit mezelf op Uit mezelf op beats uit de buurt Wat dat Ray? Hij bracht me die uitlaat klep Shit. mee Dus het uur van de waarheid is hier En ja. als de date minder lang ja. is Dan ja. snap je de intentie toch Shit. Ik strooi wrok over het publiek als ik zeg dat ik van het leven geniet Maar je het weet schiet de doodje voorbij Dus schrijf ik wat lyrics en ik voel me vrij Ik loop laat over straat en schrijf ik met stoepkruip Bij de benen op de grond, zodat ik goed blijf met mezelf Staar in de verte, zie geen diepte En vraag die verte aan Hoeveel heb je nodig om te bestaan? Ik wil alles, dus daar zal ik voor gaan Maar het zit vaak in de strijd met mezelf Waar ik kwaad win van mijn goede wederhelft Vraag je af, ja uh -huh. Be the money is You want know yeah.